ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM nu de herhaling van Zondag in Kennemerland.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 Pardon, we gaan uh, natuurlijk nog even kijken naar wat andere sportnieuws. Het regionieuws komt voorbij en het weerbericht. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren hier. En dit is The Rascals met Groovin'. Groovin' On a Sunday afternoon. spending sunny days this way we're gonna talk and laugh our time away i feel it coming closer day by day Life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 Gaan voorzetten, komt die bal van ook richting de Spits. Maar er staan drie man van de brug die hem weg kunnen koppen. Het is een kuit die er goed tussen komt. Maar die bal, die kletst in die verdediging. En dat betekent dat de brug meteen die bal kan oppakken. Aan de rechterkant, aan de linkerkant van hetzelfde, is, het is het daar de brug die weg kan. En dan komt die, komt die bal en moet daar Heel goed corrigeren. ...Robot wordt leuks. En doet het ook goed. Maar ik laat die wel helemaal in de voeten van de, de van de brug. En dat betekent dat de brug nog steeds tafel kan opzetten. is dus daar ga je naar aan En oh, daar had het aan de kant van. Uh,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 Van uh, Basje, dat die bal uh, niet erin komt. En ondertussen staan er twee mensen. Van roeven al zijn ze warm het lopen. Dat betekent een paal te snel. En wij die in nee, de jaren zich warm op lopen zijn om erin te komen. En Wilke dus Klooster kan die bal niet halen. En dat betekent dat uh, de brug beter op de klopt. Dan ik ook hetzelfde. Die bal kan oppakken, gooi hem terug naar de verdediging van de brug. De brug probeert een aanval om te gaan voetballen. En dan komt die bal dan. Maar de, de Dikker die hier goed tussen komt. Jeroen de dik probeert een paaltje aan te bereiken. Dat lukt ook niet. Is het Gijs aan voelge, Gijzepoeg, ziet aan de Gijzenbergen, aan de, Berger, -Gijs, de Berger, moet die bal dan steken, een paaltje is geen buitenspel, dacht ik. Toch is het buitenspel. spel, uh, dat op het moment dat er ingegrepen gaat worden en dat er een zweeman weer gaat missen. Het is dan op dit moment dat, dus, uh, uh, even kijken wat er gaat gebeuren. Bijna komt erbij. Uh, dat er betekent dat, dus, uh, welke close eruit gehaald wordt, welke klooster die. die uh, en dat betekent dat Kees Nijers meer op tafel gaat, uh, gaat, uh, gaat spelen. Dus uh, waaien die erbij. En dat betekent drie man uh, achterin. En dat betekent dat Tim een mini zakte, omdat hij meer aanvallend kan gaan voetballen. natuurlijk betekent meer druk uh, in het veld. En betekent nog meer aanvallend voetbal. Want al heeft natuurlijk niet aan een gelijkstel in deze fase van de competitie. Moet en zal winnen hier vandaag. Om uh, bij te blijven. En dat betekent dat hij hier bijvoorbeeld hebben kleine 11 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 1.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 Vorig jaar uh, reed hij nog in de Swift Cup. En dit jaar uh, heeft hij besloten om uh, over te stappen van uh, de Swift naar de, de Clio. Hij heeft al in het uh, Winter Endurance Kampioenschap uh, al gereden met, uh, met een van de auto's. Uh, in de landmacht Auto samen met Cielo Verschuur heeft hij gereden. En hij heeft de trek in. Dus ik neem aan als hij, als hij dat wil... Nou, dan zal daar toch ook wel de buidel open gaan. En Las Morras, ik hoef geen medelijden met ze te hebben in ieder geval. Dus dat, dat is de Clio. Even het korte Swift Cup gaat ook de goede kant op. Wat daar precies aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Maar ik heb me wel laten vertellen dat het weer een vrij vol veld is. 24 auto's wordt er, wordt er gezegd. Namen die mee gaan doen zijn Wesley Carranza. Nou weet ik niet of het familie van is...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 uh, redelijk aantrekt, om het maar zo te zeggen. Oké, okay, nou dankjewel Jaap. Het komende seizoen zal dus weer uh, flink gereest worden hier op de ja. CP uh, Zandvoort. Ja, vertel. Eén ding, 5 april, dan is het, of uh, 4 april, uh, dan is het uh, eerste paarddag op de of zondag. zondag. Sorry, ja. Dan uh, hebben wij natuurlijk altijd in zondag in Kennenbeland, uh, altijd traditie getrouwd, de blikken van uh, Marcel Duits, Dylan Koster en Lisette Braams over het komende seizoen. Dus, nou je bent toch begint al te gap, dus we gaan maar een plaatje draaien. <laughs> Whoa.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 Waar de stand nog steeds 1-1 is. Hier op het veld tegen de brug. En waar Bloemendaal nog een keer gewisseld heeft. Dat betekent dat Baydi erin gekomen is. En dat Wouter snel erin gekomen is. Dat betekent nog meer op de aanval gooien, natuurlijk. Want ja, Bloemendaal moet hier de winst pakken. Dat heb ik al vaker gezegd. En Bloemendaal kroop net door het hartelijke. Ook van der Haal, de aantal Dat was die een goede redding verrichten. Anders gaan ze hier achter staan in deze wedstrijd. En uh, dan mogen ze de keeper wel heel dankbaar zijn. De dus al aan de linkerkant van het veld heeft de bal aan zijn voeten. Krijgt dat de nummer 4 tegenover. Maar eerst te langs. Gaat dan door. moet het nu gaan geven. Richting stadsgebied aan. Maar die bal die komt niet daarvoor, het doel bij, bij, bij die. En dat betekent nu dat de brug eruit kan komen. De brug wat ook gewissel heeft, heeft Gielsen goed geholpen. Giel Sneijder ingebracht. gebracht, Sneijder die eigenlijk de trainer is van, van hun. En is daar de brug die nog steeds doorgegaan En is natuurlijk zeker die een overtreding maakt hier vlak voor mijn neus. En dat betekent natuurlijk dat er het spel even stilgelegd wordt. Uh, voor een blessurebehandeling. En, uh, dat dus, uh, ja, uh, dat dus, weet het, uh, erin, uh, nee, hij staat er weer op, uh, de, de nummer 8. Uh, de Luis ...die staat er weer op. En dat betekent dat we moeten oppassen, want, uh, ja, Bloemendaal heeft een paar mensen die aardige trappen in, in, in het been heeft. En, of uh, de brug, moet ik zeggen. En dan komt zo die vrije trap van, uh, van de brug uh, richting het doel van Waxenvelze. Heel Bloemenau alles terug in, uh, in de achterhoede. Komt die vrije trap van de assistie. Die gaan dan plaatsen. Dus Gijs die we goed ga Nou, de weg, kan hem oppakken, maar heeft niemand bij zich. En Bloemenau zal eruit moeten komen. Uh, gaan we kijken waar hij in kan plaatsen. Plaatsen terug naar Gijs-Jan Gijs-Jan gijs Poelgees gijs. heeft de bal op zijn voeten. Plaatsen we door naar Rick uit. Rikuid. moeten hem dan door gaan plaatsen. Plaatsen we terug naar, uh, naar uh, uh, Gijs-Jan. Gijs-Jan. kijken waar hij in kan spelen. gijs -Jan. Kan opdringen. Plaats die bal dan richting uh, de spitsen. Maar er staat niemand van de van Bloemenaal. is dus Baaaier die er goed tussen komt. die pakt die bal op. Baier die plaatsen dan door naar de rechterkant. En dan is het Wouter snel. Wouter snel. plaatst die bal dan goed. Jongens, jongens, jongens. En er wordt er alsnog een uh, voor Henswel. Uh, maar de scheizetter liet in eerste instantie uh, doorspelen. En uh, heel uh, de brug staat te appelleren. Maar de, de, de die gaf het zeker. En dat betekent dat de er nog over vak hier uh, in die wedstrijd, natuurlijk. En dat ze een paar weken is. Maar.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 Jongens, jongens, jongens. En die is het daar een fout tussen Jeroen te Dikke en, en, en Bas van Velzen. En zo staan we hier dan in die wedstrijd. 1, 2 tegen 1 voor de brug. Nee,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 Reizers van de klok gaan snel dat merk je later wel, Anne van de pot naar de wc gaat 1-2, huppe. Anne, je hebt net je bron tol uitgepakt of bent alweer een jaar. Oude, voor ik goedemorgen zeg, ben jij op je bronnen weg.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 Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Sir Douglas Quintet is terug. We willen all alle onze beautiful vrienden. All over het land. voor alle beeldige vibrations We love you. Teenie papa. My teenie love. Ja, hij zegt het al. Sir Douglas Quintet Mendocine hier bij CFM Zantwoord en AB Radio. Het is tien over half vier. We gaan uh, eventjes uh, kijken naar uh, wat nieuws. Want ik zou eigenlijk Tjerk de Blauw doen. Maar uh, ja, het was een uh, erg snel plaatje. Dus uh, dat gaan we zo meteen doen. Dus ik ga eerst nog eventjes kijken naar uh, wat uh, nieuws. Oh, uh, uh, dat doen wij op uh, www.abradio.nl. Want dat is namelijk onze, onze, onze buurman. Even kijken. Ze hebben altijd een goede website. En uh, ja, ik zie het hier al. Bijvoorbeeld meisje gewond naar een crash met een scooter langs de randweg. Uh, ja, Dat was bij de westelijke randweg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 ...was niet echt eerbiedig van mij. Ja, die rode man. Ja, nou ja, nou Iedereen weet natuurlijk, Simply Red was dat met uh, Summer. Nou, we gaan uh, eventjes uh, door naar de wedstrijd uh, van de brug tegen BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. En waar staan nog steeds uh, 2-1 is uh, voor uh, de brug... ...en waar nog een minuut of vijf uh, te spelen is in deze wedstrijd... ...en waar Bloemendaal uh, steeds meer uh, risico en risico gaat nemen. En dat betekent dat uh, Bas als in die bal uh, moet oppakken... ...en meteen uh, snel in het spel moet gaan brengen... Want, uh, ja, de tijd gaan brengen voor hoe oh ja. voor, voor, voor, voor, nou? Maar je kan er niet bij komen. Maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat de brug weer de bal kan oppakken. En meteen gaat die bal weer heel ha diep en hard omhoog. En dat betekent het spel voor uh, de nummer 8 uh, van, uh, van, uh, van uh, de brug, Ilias Axis. En dat betekent het, uh, en dat hij snel die bal neerlegt. En meteen uh, fel en diep uh, naar voren zal gaan gooien. Komt die bal richting de spitsen met geit, uh, is ook naar voren gegaan. En dat betekent dat dus uh, nummer 2 man achterin staat. En dat heel goed proberen hij snel was. snel die gelijkmaker nog te maken in deze wedstrijd. Jeroen de Dik heeft de bal op zijn boeken. Gaat kijken wie hij heen gaat spelen. In plaats van Tim Jones. Tim Jones. Gaat kijken wie hij heen gaat spelen. Zal gaat er gaan kappen. Gaat er een man voorbij.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 Beweging, maar de Jeroen de Dikke die de bal toch nog op kan pakken. En is de kuit. kuit. Kuit maakt een overtreding. In de middencirkel betekent een vrij traf van de brug. Komt die bal er meteen aan. Is de Dikke die de bal niet wijken kan houden. En dat betekent aan de linkerkant nog een keertje dat de brug eruit kan komen. En dan is het daar is het toch weer de brug die de bal op te pakken. Aan de rechterkant zie je Eliaskis. Eliaskis hey, die, die zal hem gaan voorzetten. Die bal En wacht nog rustig tot de brug bijgekomen is. Vaas ze dan helemaal terug. De, de brug probeert te consolideren. Hij probeert, eh, probeert het bal te zitten spellen. Komt die bal dan ook nog een keertje daar? Met Barry Loerakker, Barry Loerakker in het centrum. Plaatsen weer terug naar Eliaskies plaatst weer terug in de verdediging van, van, van de brug. En dan komt de water snel, water snel, Hij probeert die bal te plaatsen, maar het is de, eh, het was van Als die die bal snel oppakt, zal hij heel snel naar voren moeten gaan trappen richting Tim Jones. Tim Jones kan hij niet bij komen. Nee, kan er niet bij komen. Het is Gijs Jampoelgeest. En die kan er ook niet bij komen. En dan is het hier aan de rechterkant, is het, uh, is het uh, de nummer 9, uh, die de bal kan oppakken. Die staat tegenover Jeroen de Dikker. Die bal is er nog steeds. En dan is het daar heel goed een blok van Leunissen. En dan is het daar Wasservels uh, die hem nog kan weghalen. En dan is het Gijs-Jan die er volledig doorheen zit hier. En dan is het daar Barry Loerakker, die erheen zit. Die zijn er twee mannen op het veld van, van, van, van de spelers. En dat betekent dat er even tijd is. En dat is dan hier nog steeds twee tegen 1. is. Find that man. en die vinden wij dus uh, in Tjerk de Blauw want hij is bij de Brug, BVC Bloemendaal. En hier is de stand uh, 3-1 geworden. Een penalty. Het was uh, Ronald Leurens die een uh, penalty veroorzaakt volgens de scheidsheffer. En het is Iris uh, Aaskies die de bal er goed inschiet. En dat betekent dat de wedstrijd niet afgelopen is en dat de brug twee punten in huis houdt. En dat het zuur voor Bloemendaal is.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 blijven zitten, dan wil ik eigenlijk gewoon het liefste dansen. Maar goed, uh, gelukkig is hij ah, een hier. goede danspartner. Die zit niet te <laughs> ja, luisteren. Ja, dat, dat, dus. dat is waar. Dat is, uh. Ja hoor, het is Zo. goed. Nou, laten we even naar uh, de eredivisie gaan. Uh, ja, ik duur. moet even opstaan, want anders kan ik niet lezen. Uh, vrijdag uh, één wedstrijd gespeeld. Heerenveen tegen Nek, vier tegen één. Zaterdag uh, hebben er vier wedstrijden op het programma gestaan, waarvan er drie gespeeld zijn en één is gestaakt. Willem II speelde thuis tegen FC Utrecht, daar werd het 0 tegen 3. PSV speelde gelijk tegen Twente. Belangrijke wedstrijd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 Take the chance it might not come around, but it's maybe coming later. Preacher man on my TV says he's got the streets for me and praise it to the tutor.